12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het noorden van Italië gaat op slot. Gisteren steeg het aantal besmettingen ineens explosief met 1200 nieuwe gevallen. Dat bracht premier Conte ertoe om mensen in de regio Lombardije en 14 Noordelijke provincies te verbieden naar andere regio's te reizen. Ze moeten zoveel mogelijk thuis blijven. De maatregelen duren in elk geval tot 3 april en treffen zo'n 16 miljoen Italianen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag past het reisadvies voor Italië niet opnieuw aan. Pas als een regio echt gevaarlijk wordt, gaat een negatief reisadvies gelden, zegt een woordvoerder. De Grand Prix van Bahrein wordt 22 maart zonder toeschouwers verreden. De organisatie van de Formule 1 race wil geen enkel risico nemen met het oog op de uitbraak van het coronavirus... omdat er duizenden internationale reizigers op afkomen... In Bahrein zijn nu 83 besmettingen vastgesteld, vooral bij mensen die in Iran waren geweest. Voor de Russische ambassade in Den Haag zijn vanochtend weer 298 stoelen neergezet. De werkgroep Waarheidsvinding MH17 deed dat uit protest tegen de houding van Rusland. Moskou ontkent alle betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel op 17 juli 2014. Morgen is de eerste zitting in het proces tegen vier verdachten in het MH17-proces. De stoelen symboliseren het aantal omgekomen mensen bij de MH17-ramp. Honderden gezinnen in Deventer hebben hun huis moeten verlaten omdat er vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. De A1 is tot 9 uur vanavond in beide richtingen afgesloten tussen Deventer en Twello. Ook het scheepvaartverkeer over de IJssel is tijdelijk gestremd. Het weer, bewolking en regen trekt van west naar oost. Vanmiddag klaart het vanuit het westen weer wat op. Wel blijft er kans op een buitje. Het is 8 tot 10 graden. Het waait behoorlijk. Vanavond wordt het wat minder. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af bij opnieuw 10 graden. Tegen de avond volgt weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM Oud Zandvoort Wanneer het lekt Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Dus ze gaan naar het paard, en pa, die zet je verkeer. Zand voor. Ze plaatsen deelt de brede zeer, je ook Maar pots roep zijn gil de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 En ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets.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 Leuk. We gaan, we gaan nu eventjes weer naar Paviljoen zuid Ed. Je vader, je vertelde net het verhaal met de ballonvaart. Maar hij heeft op het strand, even afgezien van het muziekpaviljoen, meer te doen gehad. Ik kijk even naar een loerensbeeld. Ja, ja nou, dat was in de tijd van Paviljoen al alweer. <laughs> ja. uh, hij heeft dat, uh, hij heeft dat zog zogenaamd gevonden.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 en toen waren het ze allemaal nog uh, jong. Uh, uh, die mensen van eh. Uh, Bosink. Ja, nee. Uh, Nederlof. Ja, nou goed, de namen schieten me even niet, niet, niet naar binnen. En die hadden dus gepland om het Loeresbeeld te pikken.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 ik heb, er alleen maar ik heb er vreselijk aan getwijfeld, maar op school zei dus iedereen wel van... nou, als dat echt is, dan wordt je vader rijk, dan wordt hij rijk. Ja, was het toen ook even nieuws, uh, toen dat beeld gevonden werd... en ook uh, paviljoen Zuid, dat het daar ook een beetje prominent, zeg maar... Uh, even, nou, het werd uh, gevonden bij voor Waar Pieter woonde. Want de daar de was, Wat was bij de over die loeren? Ja, Nee, want daar, daar bij de reddersprigaat, daar konden ze met die vrachtwagen. Uh, op, op het strand komen. Ah. en die vrachtwagen heeft nog vastgezeten, uh, heb ik later gehoord van Edel, dat ze er nog een ander bij hebben moeten halen, om die weer van het strand te halen, in de nacht. Dus, maar dat Paaseilandbeeld, dat uh, het werd later onthuld uh, door Mies Bouwman. En dan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 Is het zo? Ja. Uh, Luisteraars, dit is het programma uh, ZFM Oud Zondvoort. En uh, het is weer een genoegen.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 Ja. Hij is heel oud geworden. Vulsma uh, is heel oud geworden. Maar ik denk dat hij uh, tot, tot dik in de zeventig heeft zijn poffertjes bakken. Ongelooflijk. Ja, ja en het uh, leuke ja, dat is een leuk uh, ome, Jan, ome Jan Zwemmer. Als Vulsma s'avonds naar huis ging, hij had zijn hond, Blackie, En die liep helemaal schuin. Met zijn poten tegen de hond. Want hij trok de baas met zijn fiets helemaal voort. Nou, als Vulsma naar Amsterdam ga, ging, naar het Waterlooplein, om spullen te kopen voor... Uh,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 de ziekte van zijn dochter in de oorlog. Oh. heeft hij daarmee kunnen bekostigen. Ja. Zo ging dat dus eigenlijk. Ja, uit. ja, ja. ja. ja. Uh, uh, hij heeft dus, uh, dus wel, begrijp ik uit het hele verhaal. onderdeel uitgemaakt van Paviljoen Zuid. Dus met zijn, uh, uh, met zijn manier van poffertjes bakken. Ja, ja, en, ja. ja, ja. Je, uh, je, ze ging op, je ging poffertjes eten bij. Paviljoen Zuid. Pavillon Zuid. Maar er stond een groot bord op de broer. Uh, vuls, maar als poffertjes en Hollands, Oud-Hollandse wafelen. Leuk hè? Dan gaan we weer even naar de muziek. Ja, nee, ik denk dat... Dit doe maar met alles gaat voorbij over uh, ja, zaken die voorbij gaan, want ook Pavillon Zuid, als ik nu uh, daar zeg maar loop of met de fiets voorbij kom, dan is daar ineens een heel groot complex uh, verschenen, maar toen ja, was het... Ja, wat, wat? ja, ik, ik wou het toch nog even weten, Jaap, want uh, we zijn nog niet bij de afsluiting van het einde van Pavillon Zuid. Nee, nog niet. niet. Uh, ik, ik wilde graag weten, Kwamen er ook bijzondere gasten eh, bij jullie langs? Er kwamen... Maar er waren feesten en ja, partijen ja, ja, ja. En Nou, het was gewoon eh, bij ons... En daar was, daar was mijn vader ook wel heel erg trots op. En ik ook. Eh, kwamen ze van alle klassen uit de bevolking. En dat verhield zich allemaal heel goed met elkaar. Eh, of je nou had over prinses eh, Beatrix... Die de met Klaus in hun verlovingstijd zijn geweest een keer. Eh, de moeder van prins Bernard, RMK